Mark Visser met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaan de meeste Winkhof in Alphen aan de Rijn weer open. De ravage na de dodelijke schietpartij van zaterdag is opgeruimd en een deel van de schade is hersteld. Waarnemend burgemeester Eenhoorn zal de Ridderhof rond de middag bezoeken. Inmiddels liggen nog acht gewonden in het ziekenhuis van wie er één nog altijd niet stabiel is. Gisteren mochten vier mensen die gewond waren naar huis. De politie heeft gisteravond opnieuw de woning van de dader doorzocht... ...op zoek naar aanwijzingen om de schietpartij te verklaren. Of er iets is gevonden is niet bekendgemaakt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé, vindt dat de NAVO te weinig doet om burgers in Libië te beschermen. Juppé zei tegen een Franse radiostation dat de NAVO de zware wapens van de Libische leider Gaddafi moet uitschakelen. Met name rond de stad Misrata. Die stad ligt al zes weken onder vuur van Gaddafi's troepen en volgens Human Rights Watch zijn er bij zo'n 250 mensen omgekomen. Juppé benadrukte dat het de rol van de NAVO is om burgers te beschermen. Gisteren verwierpen de opstandelingen in Libië een voorstel van de Afrikaanse Unie voor een staakt het vuren. In het voorstel stond niet expliciet dat Gaddafi moet aftreden en dat is een harde eis van de Libische opstandelingen. In Vught is vannacht weer een auto in vlammen opgegaan. Er wordt uitgegaan van brandstichting. De politie vraagt inwoners alert te zijn omdat er de afgelopen weken meer branden waren. Eind vorig jaar werd Vught getroffen door een lange reeks autobranden. 17 voertuigen zijn toen helemaal uitgebrand en de dader is niet opgepakt. Een groep verontruste PVV-stemmers heeft de vereniging voor de PVV opgericht, de VVPVV doel van de vereniging is om de PVV te helpen democratischer en opener te worden. De PVV heeft zelf geen leden. Vorig jaar werd een poging van Kamerlid Brinkman om van de PVV een ledenpartij te maken afgewezen door de fractie. De Vv Pvv is een initiatief van Oege Bakker en Geert Tomlof. Ze hadden op de lijsten van de PVV voor de verkiezingen gewild, maar kwamen beide niet in aanmerking. Het weer, veel bewolking en er kan wat regen vallen. Het is een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.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 Circus is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 Forget Jennifer, Alison, Philippa, Deborah, I forget your name. Jennifer, Alison, Philip, Sue, Deborah, Annabelle, Sue. I forget your name. Jennifer, Alison, Philip, Sue. 106.9 FM.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 En zij stuurt me kaarten uit Madrid En uit Moskou komt een brief Met een brief. wie heeft gevonden dan stort ze mijn hart Ik en het liefst uit Londen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 De vraag. God, oh, wat is een liefde? heeft gevonden, want stort ze mijn hart vol. away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 Say. But words are only words Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way?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 Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou, maar vanaf beleven met jou. Oh, oh, oh, oh. Ik ben wakker en ik sta naar het plafond en ik denk aan de dag lang geleden begon. Het zomaar. Niet weet wat er is, eindigen zal nu leer ik hier in de.